Daar komt de tijger. Dit is het verhaal van een kleine jongen genaamd Krishna. Hij leefde met zijn vader in een klein dorp. Zowel Krishna en zijn vader waren herders. Ze leefden van het laten grazen van koeien. Maar Krishna was een erg ondeugende jongen. Elke nieuwe dag deed hij wel iets ondeugends. Wat kan ik vandaag doen? Waarom kom ik hier niemand tegen? Wie kan ik een streek leveren? Ik kan niet vandaag niets doen. Oh, wat vervel ik me. Kom op. Ik moet iets bedenken. En toen kwam Krishna's vader langs om hem te bezoeken. Hij keek bezorgd. Wat is er? Gebeurd, Krishna? Nog hier? Oh, niets vader. Ik vroeg me af wat voor werk ik nu zou kunnen doen. Oké, okay, doe één ding. Ik voel me niet erg goed vandaag. Waarom neem jij de koeien niet mee om te grazen, dicht bij het woud? Zeker, vader. Ik neem ze mee. En luister, je moet erg goed op ze passen. Want anders zal de tijger ze allemaal gaan opeten. Ik zal goed op ze letten, vader. Maak je maar geen zorgen. Ik moet nu gaan. Het is bijna tijd om de koeien te laten grazen. Ondanks dat Krishna erg ondeugend was, zei hij nooit nee tegen zijn vader. Zoals zijn vader het vroeg, zo deed Krishna de koeien los en nam ze mee om te grazen dicht bij het woud. Hij had een houten slinger in de ene hand en een lange stok in de andere. Al snel bereikte Krishna met al zijn koeien het weiland bij het woud. Hij zag een grote boom in het midden. Krishna klom voorzichtig de boom in en ging erin zitten. Hij ging zijn houten slinger gebruiken om stenen op de grond te slingeren. Al snel raakte hij verveeld. Opeens bedacht hij een streek. Hij had zin om wat lol te hebben en begon te schreeuwen. Help! Help! Daar komt de tijger. Hij zal al mijn koeien opeten. Kan iemand me helpen? Tijger, tijger. Hij is nu hier. Help. Op het moment dat de dorpsbewoners zijn schreeuw hoorden, waren ze geschokt en bang. Oh nee, Krishna is in gevaar. De tijger zal hem doden. We moeten meteen daarheen. Snel. Ja, laten wij snel gaan! Laten, laten we, gaan, gaan! we gaan! Laten we gaan! Iedereen rende zo snel als ze konden naar het woud. Ze pakten ja. van alles op wat ze tegenkwamen om te gebruiken als een goed wapen om de tijger aan te vallen. De drukke dorpsbewoners lieten al hun werk ja. liggen om Krishna te redden. Toen ze hem bereikten. Ja! ja. ja. Oh, ja. Oh. Krishna! Waar is de tijger? Ben jij gewond? Geen zorgen, Krishna. We zijn nu hier. Blijf in de boom zitten en zeg ons waar de tijger is. Waar is de tijger? Waar is hij? Zeg het ons. <lacht> tijger? Welke tijger? Er is hier geen tijger. <lacht> Waarom ben je dan aan het schreeuwen? Huh? Wat is dit voor streek? Krishna, wat voor rotstreek is dit? Doe dit nooit weer, Krishna. Niet zulke geintjes uithalen. Je krijgt zo problemen. We zijn allemaal gestopt met ons werk om je te helpen. Genoeg nu, Krishna. Je streken brengen ons in de problemen. Dit moet stoppen. We komen nooit meer om jou te redden. <lacht> Wees niet zo boos. Oké, okay, ik zal dit nooit meer doen. Krishna kon niet stoppen met lachen. De dorpsbewoners gingen boos terug naar hun werk. Maar Krishna vond dat hij zo ontzettend grappig was. <lacht> Arme dorpsbewoners, ze keken allemaal zo bang. <lacht> De dag ging voorbij en Krishna ging weer naar huis met al zijn koeien. De volgende dag liet hij weer zijn koeien grazen. En ook vandaag ging hij dezelfde streek uithalen. Help! Daar komt de tijger! Help! Kan iemand me helpen? Tijger! Help! En weer hoorden de dorpsbewoners Krishna schreeuwen vanuit het woud. En degenen die niet van de rotstreek wisten, waren bezorgd. En ze renden allemaal naar het woud om Krishna te helpen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Krishna is in gevaar. Dus laten we gaan en hem helpen. Oh ja, arm kindje toch. Hoe kan hij alleen de tijger aan? Wij moeten daar onmiddellijk naartoe. Ja, laten we gaan. Ik hoop dat hij in orde is. En weer, omdat ze in zijn onschuld geloofden, renden de bewoners om Krishna te redden. Toen ze het woud bereikten, zagen ze dat Krishna veilig in de grote boom zat... en aan het lachen was. Kijk naar jullie hoofden. Wat is er met jullie gebeurd? Er is geen tijger. Waarom schreeuwde je, je dan? Er is hier geen tijger. Ben je wel helemaal goed wijs? Hou hier eens mee op. Word eens volwassen. Dit is niet goed, Krishna. Jij moet niet werken, maar wij wel. Waarom val je iedereen altijd nog lastig, Krishna? Dit is niet eerlijk. Je zult van je streken boete, Krishna. We komen naar je toe rennen en dit is hoe jij ons bedankt. We zullen je nooit meer redden. Laten we gaan. We zullen nooit meer naar hem luisteren. Waarom gaan jullie niet allemaal weg? Wat moet ik de tijger nu zeggen? De bewoners zagen Krishna weer lachen. Ze waren nu heel erg kwaad. Ze schreeuwden allemaal boze dingen naar Krishna en renden van hem weg. Dit was nu dagelijkse kost voor Krishna. Hij kwam naar het veld en schreeuwde om hulp. De dorpsbewoners hadden zijn streken nu erg goed door. En toch renden ze elke dag naar hem toe om hem te redden. Maar op een dag was Krishna's geluk over. Toen hij naar zijn koeien keek kwam er een tijger. Niet één, maar heel erg veel. Krishna schreeuwde om hulp. Help! Een tijger! Tijger, help Help! Een tijger! Maar dit keer kwam er niemand hem helpen. Niemand luisterde naar hem. Krishna zat daar en bleef om hulp roepen. Geloof me, alsjeblieft, er zijn veel tijgers hier om. Help me, tante, red me. De tijgers vallen mijn koeien aan. Kan iemand me alsjeblieft helpen? <laughs> alsjeblieft, help me, alsjeblieft. Dit is dagelijkse kost voor hem. Ze schreeuwen zijn altijd nep. We gaan onze tijd niet meer verspillen. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk, we gaan er niet meer heen. Mee eens, hij haalt weer een streek uit. Niemand gaat erheen. Ook mee eens, laten we onze tijd niet meer verspillen en terug naar het werk gaan. Krishna bleef schreeuwen, maar niemand hoorde zijn schreeuwen. De tijgers vielen alle koeien één voor één aan en aten ze allemaal op. Krishna was hulpeloos. En huilde en huilde. Hij had al zijn koeien verloren. Al snel bereikte het nieuws Krishna's vader. Hij werd erg bezorgd en rende zo snel hij kon naar het woud. Wat heb je gedaan Krishna? Deze koeien zijn de enige manieren waarop wij wat kunnen verdienen. En nu zijn ze allemaal helemaal weg. Hoe moeten we nu verdienen? En wat moeten wij nu gaan eten? Ik heb altijd je rotstreken vergeven. Maar dit gaat te ver. Wat moet ik nu aan met jou? Vergeef me alsjeblieft vader. Ik heb een erg grote fout gemaakt. Het spijt me, ik van nooit meer iemand lastig. Ik zal nooit liegen. Het spijt me zo erg. En dit was hoe Krishna moest boeten voor zijn streken. Zien jullie in dat wat hij deed fout was? Ja! Dus vertel me, wat hebben we vandaag geleerd? Dat wij dus echt nooit niet even moeten liegen. Elke keer als we liegen, zullen we verliezen. Juist! Elke keer dat we liegen, verliezen we iemands vertrouwen. Ze zullen een keer onze leugens geloven, maar niet altijd. En wanneer we dan iemand echt nodig hebben, zijn we helemaal alleen. Daarom moeten wij echt altijd de waarheid vertellen.